Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Er trekken vanavond steeds meer sneeuwbuien over het land. Natte wegen kunnen bevriezen en dat is gevaarlijk voor het verkeer, zegt onze weerman Marco Verhoef. Je moet vanavond, vooral vannacht en morgenochtend, vroeg dus rekening houden met lokale gladheid. Niet alleen op de wegen, ook op de stoepen. Het blijft allemaal wat makkelijker liggen. Tuurlijk er moet wel zo'n bui overgetrokken zijn en dat is met buien natuurlijk niet altijd overal het geval. Uh, maar goed, wittigheid kan prima. Morgen als we de gordijnen open doen, dus even een winter, winterse witte wereld. KLM heeft nu al last van het weer. Meerdere vluchten vanaf Schiphol zijn vanavond geannuleerd. Rijkswaterstaat is in Maastricht begonnen met de bouw van een tweede nooddam. Daar brak bijna twee weken geleden een dam door hoogwater. De nieuwe nooddam wordt gebouwd tussen de kapotte dam en een brug een eindje verderop. En over twee weken moet hij af zijn. Voetballer Bas Dost komt voorlopig nog niet in actie voor NEC. De spits heeft nog altijd last van een ontstoken hartspier... en heeft volgens de Nijmeegse club langer rust nodig... Bas Dost zakte eind oktober tijdens de eredivisiewedstrijd van NEC tegen AZ in elkaar. Hij werd op het veld gereanimeerd en met een brancard weggebracht. En vannacht is het dé grote Amerikaanse televisieavond. De Emmy Awards worden uitgereikt. Vier maanden later dan gepland, want de show werd uitgesteld vanwege de stakingen in Hollywood... De serie Succession is de grote kanshebber met 27 nominaties. En in de belangrijkste categorie, beste dramaserie, kan het niet anders of deze serie wint, zegt deze recensent. All around the world and everyone loved it. Look, the crown was great. We all loved reliving of uh, the Diana period. If you are a Yellow Jackets fan, you you're you're fighting and yelling the same with White Lotus, but it is all about succession. It was so doggone good, and um it gave us everything that we wanted in that final season. And ook series as The Last of Us and The White Lotus kunnen veel prijzen win vannacht. Het weer, sneeuwbuien dus. Vannacht vriest het ook een paar graden. Morgen regen en natte sneeuw, maar wel meer zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade rijdt het langzaam over 7 kilometer. Met een vertraging van een half uur. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. <truimert>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 I'm a god-forsaken saint, after lovers in the strangers, strangers in the browns, Ik moet toch uh, weer even denken aan uh, het moment dat jullie hier ook uh, in de studio waren. En uh, dat uh, Blanco op een gegeven moment zegt. Ja, die stem van Mies, die haal je er gewoon, die pik je er zo uit. Nou, dat is wel duidelijk. Ja. Maar uh, dat is, uh, hier is het gewoon uh, heel duidelijk. Want je had een prominente rol. maar... Uh, er was er ook één, uh, waar je de achtergrondvokalen. En verdomd hoor, het is echt uh, duidelijk uh, te horen. Ja, dat het, uh, en dan moet <laughs> je indenken dat dus dan heb je uh, al je sporen, weet je wel, alle zangsporen. En dan staat die, die, uh, die track, die schuif van Mis, die staat zeg maar op 10% van de rest. Ja. En dan hoor je ons nog gewoon als allerduidelijkste door het koor heen prikken. Ja. Er zit iets in. Uh, er zitten gewoon speakers ingebouwd in de uh, in keel. Oh. Of, uh, <laughs> Uh, hoe zit dat? Want vorige week uh, hadden we hier Melanie uh, Ryan in de, in de studio. En die zegt van ja, ik heb een uh, grafische achtergrond en uh, met zangles. Hoe zit het met jou? Want uh... Ik uh, heb ook zangles gehad. Jij ook hè? Ja. ja. Uh, ik denk van mijn achtste tot mijn vijftiende of zo. Echt? Huh? Ja. Je van je uh, achtste? Ja, echt super jong. Op de basisschool wilde ik al uh, zingen dus uh, bij Annie Kras Aha, uh, ja. in de PX Aha, ja, ja. eerst in de Ark in Volendam en toen in de PX ik woonde ja, ja. tegen en, de uh, Ark aan hè vroeger toen ik een jongetje was ja. misschien toen... heb je mij wel gehoord toen dat radio... Ja, ik denk dat. toen jij acht was toen was ik al woon ik al op mezelf <laughs> Oh. Uh, maar ja dat, ja. Uh, ja dat dat, dat heeft is. Uh, iets gedaan. Ja, uh, kan je ook zeggen dat het uh, voor een deel jou ook gevormd heeft? Dat je, uh, doordat je die. Uh, ja, ja, het ja? heeft me veel meer zelfverzekerdheid, zeg maar, gegeven. Mm -hmm. En uh, je had dan ook jaarlijks iets van twee of drie zangcoaching-presentaties. En dan moest je ook echt optreden. En ik, dus echt mega toevallig, want ik zag toevallig, ik sprak mijn zangcoach vorige week nog. Mm -hmm. En uh, we. we Botste gewoon, nou ja, we zagen elkaar gewoon toevallig. En um, toen hadden we het er ook nog over. Toen zei ze van ja, ik ben zo trots op je. En uh, dat je nou en Tivoli staat en blablabla. Ja. Dus ik zei ook van ja, hoe grappig is het? Hè? Dat ik gewoon toen ik acht was of zo hier begon bij jou. En uh, toen zei ze, ja, toen was echt toch zo'n uh, on, zo onzeker verlegen meisje. En, ja, ja, ja. en bewoog je totaal niet? En, en nu sta je echt helemaal te springen en los te gaan. En, uh, dus. Ja, het is ook wel natuurlijk, des te vaker je optreedt en voor het publiek staat, dan durf je ook wel meer. Ja. Dus, ja. Uh, ja, het werkt dus wel allemaal. Ja, en ik denk als je ook jong bent, dan natuurlijk ben je als je jong bent altijd super verlegen en weet je niet wat je moet doen en zo. En, en dan is het juist denk ik wel belangrijk dat je uh, juist voor dat publiek gaat staan en gewoon probeert en kijkt wat je durft en wat je kan doen. Ja, het verhaal van je buurman, uh, dat had hij drie maanden geleden verteld. Uh, die, die zei van ja, uh, ga jij maar uh, wat uh, muziek is leuk, maar uh, ga toch maar even iets uh, concreters iets uh, doen. Want je hebt een uh, lerarenopleiding toch op een gegeven moment eerst uh, gedaan. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Als een soort backup voor als ja. muziek uh, op een of andere manier... Uh niet genoeg zou zijn of niet zou lukken. Ja. Maar nu doe ik met dat leraardiploma... maak ik alsnog muziek. Als uh, part-time muziekdocent. Uh, heb jij op een gegeven moment bedacht... goh, toch wel goed hè? Nee, we ik op, op een gegeven moment een uh, <laughs> huis kopen in Edam. En toen uh, moest ik iets laten zien aan de bank. <laughs> en uh, al die uh, random of uh, zeg maar niet zo vaste inkomsten... van mijn studio en optredens... dat voor op de bank niet... Uh, niet uh, voldoen voor een uh, hypotheek, zeg maar. Nee, dus toen okay. dacht ik, oké, okay, hoe, hoe ga ik dat oplossen? Ik heb nog een uh, lerarendiploma in de kluis liggen. Dus als ik daar nou een paar dagjes uh, voor de klas ga staan... als muziekdocent, uh -huh. dan is dat ook opgelost. En, en, en zodoende, uh, uh, dus. nu woon ik uh, in Nederland. Ja, oké. Okay. <lacht> uh, ja, uh, ja. Ja, maar het zit tegenwoordig uh, loopt het bijna in elkaar over... heb ik zelfs wel eens dit idee gehad. Want ik ben één keer uh, toen vanuit Kaaspop ben ik teruggegaan had ik uh, een bus. Nou, ben ik het niet eens. Ben ik, uh, waar ben ik nou? Ze zat <lacht> een verroest. Ik zat gewoon in Volendam. In plaats van... Uh, en dat liep <laughs> gewoon in elkaar over eigenlijk. Ja, ja. Het, het ligt ook het tegen elkaar over. Het, het, het loopt letterlijk in elkaar over. ja, Het is... Uh, het, het, als je... Op een bepaald punt ben je niet meer in Volendam, maar in Eindhoven. En als je dan één stap terug doet, dus ben je in Volendam. Ja, ja, maar het uh, is een soort drie, toch, twee landen uh, Ja, het is een soort twee dorpen, stad, twee dorp, stad, stad, het dorp. Drie steden dorp. Ja, laat die Eindhoveners <hijen> ja, uh, niet horen dat het uh, om een dorp gaat. Nee, dan nee, zeker het, uh, nee, nee. En je hebt het nu over mij, hè? Ik bedoel. Ik weet niet over wat jullie doen. Uh, nee, maar we <laughs> dwalen een klein beetje weer af. Ja, uh, in de zin in van. Uh, even over, over, over jullie. Uh, want ik las ook nog iets bij jou in de band. Uh, dat je. Uh, Jordi. Heet hij? Jordi Tuip. Ja. ja. Wat is dat voor een. Uh, Jordi Tuip is. Uh, een toppertje. Een toppertje, ja, ja. Dat is het wel inderdaad wel mooi samengevat. <laughs> nee, Jordi Tuip is een ongelooflijk uh, getalenteerde jongen. Mm -hmm. Die kan. Uh, als het met muziek te maken heeft, dan is hij zo heel virtuoos. Ja. Het is los daarvan ook gewoon een hele goede jongen. goede vriend van me al jarenlang. En ja. hij uh, heeft zich behoorlijk omhoog gewerkt. Ook in de sessiemuzikantenwereld. Hij speelt uh, af en toe bij Jan Smit. Um, hij doet nu geluidstechniek bij Nick Schilder op een tour. Uh -huh. uh, hij speelt in een Cats Tribute Band. Hij speelt bij Simon Keizer nu een theatertoernee. Uh -huh. Daarvan heeft hij nog een paar... Hij heeft een, een solo album uitgebracht uh, waar liedjes op staan die variëren van een soort country pop tot absolute uh, prog instrumentale oh. weirde orkest, orkestrale stukken die zelf ja. helemaal bedenkt, componeert, uitdenkt in allerlei maatsoorten en uh, hij heeft absoluut gehoor. Ja, maar voegt hij ook iets toe? Want ik neem aan dat je hem niet zomaar uh, bij je band hebt. Nee, gaan. hij kan fantastisch gitaar spelen en, uh, en zingen. Dus die, en het is ook een hele goede, hij heeft een goede podiumpersoonlijkheid. En die, dus ik, ik miste steeds, op, in, uh, in, mijn, in mijn studio-versies heb ik vaak meerdere gitaren. Weet je wel? Dan kan ik het zelf twee keer inspelen. Twee partijen tegelijk spelen op het podium. Dus nu is Jordi hierbij om. Uh, om die mooie partijtjes die ik zelf niet kan spelen, omdat ik maar eentje tegelijk kan spelen, ja. erbij te spelen. En soms kan ik dan gewoon even lekker met mijn handen bewegen en dan speelt Jordi gitaar. Dus, uh, en hij zingt mee in de koortjes en hij is op het podium heel leuk. En, uh, het is een, een hele mooie aanvulling voor mijn uh, live uh, act. Ja. Dus een uh, waardevolle kracht. Hè? Absoluut, dat was, een, uh, ja, dat was wel een flinke lofzang over Jordi, maar dat verdient hij ook. En uh, ik ben blij dat hij bij mij in de band zit. Oké. Okay. Ik kijk ook even naar het klokje en ik zeg: ik, Het is weer mooi geweest dat jullie. Want ja, voor jou is er nog een verplichting bij een ander station, een ander radiostation. Ja, dat klopt. En dan zorgen dat er geen kink in de kabel zit. Nee, geen kink ja, in de kabel. Leuke woordgraf, af, Jan. je weet het nooit. En uh, uh, dank, uh, Jan, dat je er ook even bij wilde zijn. Jij bedankt, Jaap, dat wij weer mochten komen. Ja. Altijd fijn. En uh, er zal uh, heus nog ergens in het komende jaar nog wel ergens plek zijn. Uh, dat we nog iets uh, live muziek kunnen laten horen. Dus ja, dat, uh, dat, zeker zal, wel. dat zal, uh, dat zal uh, gerust uh, gaan komen. Goed, dat waren ze. Uh, Blanco samen met Mich. Uh, wij gaan uh, even verder met uh, nog een stuk muziek. En dat is uh, van deze band. Die komen uit Woerden, jazeker. Uh, ze hebben garage rock. Zo noemen ze dat. Uh, Echoes and Fragments heet de band en het nummer dat heet Dance. Got nothing to give, got nothing to say, what have you done? En dat was hem, een Unfolding. Daarvoor hoorde je onder meer Curtains van Scope en uh, Ego Fragments. Uh, was ook nog een single die voorbij kwam. Ik krijg uh, uh, hoopvolle berichten. En dat is uh, dat ik alsnog zo dadelijk uh, ga proberen... of ik uh, mensen van Kafka nog aan de telefoon uh, zou kunnen krijgen. Maar uh, zover is het nog niet. Eerst nog even die. Nee, nee, nee, nee. Ik ga nog even een uh, nieuwe single uh, laten horen. Want het is zover. Morgen uh, komt de nieuwe single van High on Chai uit. Uh, wie is High on Chai? Uh, zij had eerst onder Chai uh, meegedaan aan de Rob van wordt, Maar er zijn behoorlijk wat Chai's in, uh, in omloop. Uh, waarop op een gegeven moment uh, besloot uh, dat uh, High on Chai dan toch een beetje het onderscheidend vermogen moet zijn. Um, zij heeft dus vorig jaar dus meegedaan aan de Rob Bacna Award uh, Was een van de finalisten En morgen komt die single uit En dat nummer dat heet What's Going On Over die Rob Akda wordt gesproken. Vanavond schijnt er een of andere Rob Akda Academy aan de gang te zijn. Dat is de reden waarom Marcus van Damme er niet is. Maar High uh, Unshared heeft daar natuurlijk mee te maken. Want zij was vorig jaar een van de mensen die meedeed aan de Rob Akda wordt. Nou, uh, de, de, aan het begin van de avond uh, ging het uh, even mis met uh, Kafka, uh, want uh, uh, ik had afgesproken met Frank en uh, daar schijnt uh, nog wat uh, met, uh, met alles en nog wat uh, uh, te maken hebben. Gaan we niet over uitweiden op de radio, maar ik doe het uiteindelijk nu met Daphne. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ja, ja, ja. Want uh, de oorspronkelijke plan was dat ik het met Frank uh, zou doen. Maar uh, uh, ja, nu uh, uiteindelijk met jou. Maar dat geeft niet. Uh, aanleiding is uh, omdat er morgen een, uh, een album gaat verschijnen. En niet alleen dat. Zeker. Want uh, jullie pakken ook nog flink uit dit, uh, dit komende weekend. Daarmee. Ja, zeker. Nou, we hebben hier echt. We hebben 2,5 jaar geleden de eerste noten van dit album geschreven. En uh -huh. nu komt het eindelijk uit. Dus uh, ja, we, we zijn zo in feestelijke stemming dat we dachten... we gaan inderdaad groot uitpakken. De albumrelease is zaterdag in de Melkweg. Mm -hmm. En we hebben daarvoor het Red Limo String Quartet. Uh, allemaal blazers en, en drum uh, uitgenodigd. Dus we hebben het halve Kiteman Orchestra. Gaan we op het podium van de Melkweg staan... en dan gaan we onze albumrelease vieren... En ja, hij komt over een paar uur, staat het al online... ...over twee uur en twintig minuten precies. Dus wij gaan uh, met champagne bij de telefoon zitten. Mm. <laughs> en om twaalf uur uh, lekker delen. Ja, uh, maar uh, het, het, volgens mij is het album al ja, uh, opgebouwd uit al wat eerdere materiaal... ...ook wat jullie al hebben uitgebracht. Of zeker, ja. ja. We, zijn al, nee, we zijn zeker al uh, een tijd lang singles aan het release hoor, van dit album... Mm. Dus een aantal singles en die staan dan natuurlijk ook op het album. En, uh, ja, ja, want het album heet uh, Blueprint, dus. toch? Ja. Ja, en ah. daar is volgens mij al die single uh, van, van uitgekomen. Ja. De gelijknamige single is daar al van uitgekomen, ja. ja. En nu komt er ook dan een uh, focus track bij het album uit. Eigenlijk ook gewoon een single. Mm. En die heet uh, Queen of Bees. Oh? En, uh, ja, dus die, er komt ook een single uit ja. erbij en, um, <kijkt> maar inderdaad, we, er zijn al een aantal nummers die al ook op play playlist van Radio 1 hebben gestaan uh -huh. dus, uh, mensen kunnen het kennen al sommige liedjes ja, het, Ik vind het trouwens wel een hele mooie titel uh, je. Die, bij, die, bij die focus track uh, wat, is dat wel een beetje bewust ook uh, gedaan uh, in de tijd waarin we leven Queen of Bees Ja, nou niet alleen dat maar uh, iets met, uh, met, uh, met licht daar had je het ook net over toch? Of, uh, ja, Light, Light. Je zei iets met Light uh, in de titel. Ben ik het er wel weer? Nou, goed. Oh, nee, volgens mij niet. Oh, nou, dan heb ik Speed het Speed of uh, Light is wel een nummer van het album. Speed of Light? Ja. Ja. Uh, maar. Ja, nee, oké. Okay, maar. Uh, oké, okay, dan ga ik het even over het, uh, over het uh, album zelf hebben. Ja. Maar is dat, uh, staan er ook tracks op. Die wij nu als mensen gewoon in deze wereld nodig hebben. Omdat dit een toch al vreselijk tijdperk is om in te leven. Heb ik soms wel eens het idee. Ja, ja zeker. Nou, uh, we hebben dit natuurlijk 2,5 jaar geleden geschreven. Toen was er, zijn er, ja, dat is nog voor de hele Black Lives Matter, Oekraïne, Israël. Um, uh, uh, nou ja, dat, als ik voor mezelf spreek ook de, de politieke situatie in Nederland. Uh. Waar ik niet heel blij mee ben... Uh, ik maak me ernstig zorgen om het klimaat en al die dingen. Maar toen we dit schreven hebben we eigenlijk juist. Um, ja, we hebben teruggetrokken gezeten in een huisje. Mm -hmm. En om heel eerlijk te zijn, was ons grote thema toen. Uh, een beetje de, de dertigerscrisis. Dus die ik ook veel omheen zie. Ja. Um, dat, je eigenlijk, nou, dat we eigenlijk worden geboren in een land waar je een relatief goed pakket hebt. In de meeste gevallen dan, hè? niet iedereen natuurlijk. Ja. Maar uh, je hebt heel veel mogelijkheden, uh, sleutels tot succes. En dat kan je ook heel erg lam leggen. Dus um, ja, de plek waar je op aarde geboren wordt, de blauwprint van je leven. Uh -huh. uh, wat doe je daarmee? En daar zijn, zijn zoveel keuzes in, maar... maar ja, eigenlijk gewoon wie ben je en waar ga je heen. Dus dat een beetje het zoeken naar um, ja, wat je doet met de blauwprint van je leven... die je bij je geboorte hebt meegekregen. En dat is waar het album over gaat. Maar ja, er zitten ook zeker... Um, uh, we hebben ook bijvoorbeeld uh, een nummer over mannen. Gewoon mijn ervaringen als vrouw mm. met mannen... Uh, ik snap dat sommige mensen daar inmiddels ook wel moe van zijn. Maar dat is wel iets waar ik gewoon niet over wilde schrijven. Ik heb gewoon daar heel veel ervaringen mee en dat moest eruit. En dat is denk ik wel van deze tijd. Um, maar het is zeker een hoopvol album. We hebben echt wel geprobeerd um, ja, de hoopvolle kant aan te stippen. En dat is ook iets waar we heel erg in geloven. Wat ja, um... er gewoon heel veel hoop is. Ja, en, en, en dat is wat jullie ook proberen over te brengen naar de mensen ja. die naar het hele verhaal zitten te luisteren. In dat, in dat Zeker. Opzicht. Ja. ja. Kunnen, we, kunnen de mensen dat ook verwachten uh, tijdens de release-show uh, ja. komend weekend? Ja, absoluut. Ik denk dat het een. Het is, het is echt geen, geen zware kost. En tuurlijk zit er van alles in de tekst. Mm. Uh, hebben we er heel veel. Dingen van onszelf ingelegd. Moeder van Frank is overleden. Ja, um, ja weet je, dat, dat gaat gewoon tot de verbeelding spreken van mensen die ook iemand hebben verloren. Maar het is, wat ik al zei, denk ik overal iets wat heel veel hoop biedt. En we hebben gewoon, ja, als zeg ik het zelf, echt fantastisch toffe strijkers en blazers, arrangementen. En het wordt ook gewoon feest. Dus ik denk dat het een echt wel een bijzondere taalpakket <totstuk> gaat worden. Ja, um, dat zeg je ook. Hè. Nu uh, komen er ook uh, allerlei andere um, instrumenten ineens uh, erbij. Um, hebben jullie daar ook met, met z'n tweeën daar ook over na uh, lopen denken? van, Goh, dit zou toch uh, wel uh, mooi klinken als we op een gegeven moment ook dit kunnen doen uh, met, ja. met onze muziek. Ja, nou, het, ze staan op het album ook allemaal. Dus er, er zitten veel uh, strijkers, arrangementen en blazers uh, in. En dus deze mensen die nu mee gaan spelen, die kennen de muziek ook al. Want die hebben ons album ingespeeld. Mm -hmm. uh, dus ja, het hoort ook echt wel bij het album, bij de nummers. Mm -hmm. uh, alleen het is natuurlijk een gigaproductie om zelf te organiseren. Om te denken, laten we het lekker doen met een enorm team. ja. Uh, maar... Ja, ik ben dan, wij zijn dan allebei denk ik heel impulsief. Dus we denken niet na over de gevolgen, productioneel en financieel. Dus wij roepen dan gewoon... Um, ja, ik wil blazers en strijkers. En uh, we gaan gewoon staan en we gaan het gaan doen. Ja, ja, ja. Ja, en, en, uh, ja ga door. Nou ja, dat, dat, dat, dan denk je ook wel eens... Oh, waar zijn we aan begonnen? Maar ik denk dat het enorm... Uh, Maakt het ook niet een stukje avontuurlijker in dat, dat, dat Tuurlijk. opzicht? Ja? Tuurlijk. Ja, ik ben heel blij. Ik had het niet willen missen. Nu al niet, terwijl het nog niet eens geweest. Nee, oké. Okay, maar uh, dan is het eigenlijk de voorpret. Maar ook dat je weet uh, hoe, de, hoe, hoeveel uh, energie er toch een beetje in hebt gestoken. En dat je even terug kan denken... Goh, uh, dat was toch wel even een moment dat we zaten te speten van... Uh, maar we hebben het uiteindelijk wel weer voor elkaar gekregen. Dus een soort van voldoening. Ja, ja en... En als je daar dan, als je daar staat en, en je hebt gewoon, ja, we hebben gewoon de beste strijkers en blazers van het land. En een fantastische drummer, Misha Porta, ja, dan ben je gewoon, uh, het is ook echt bewezen wat dat wat allemaal, wat die trillingen, die muzikale trillingen, wat dat met je doet, hè. Dat, mm -hmm. het gewoon, dat je zoveel gelukstofjes aanmaakt. Nou, om daartussen te gaan staan straks op het podium, dat, uh, dat wordt denk ik echt magisch. Ja. En um... muziek ook, hè, want je, en je doet het echt samen, vind ja. ik. Ik denk, vind dat je echt... Uh, ik heb er ook heel veel zin in... omdat samen met het publiek gewoon één, één moment, één avond... waar alleen wij bij waren... Ja. Om, dat, uh, om dat te gaan doen. Is het dan ook uh, eigenlijk uh, de, de, dat op een gegeven moment zo... van uh, dit was even de herinnering... en uh, daar moeten we het dan uh, mee doen? Uh, en leuk Nee? De, nee, nee nou, we zijn net in Tokio geweest. Uh, daar hebben we heel veel contacten gelegd... en we gaan nu een samenwerking aan... met een waanzinnige artiest uit Tokio. Dus uh, we gaan meteen door... Uh, met die samenwerking. Mm. En uh, we gaan ook al. Ja, we hebben 17. Of woensdag hebben we alweer een fotoshoot. Voor de nieuwe singles die eraan komen. Die we nu aan het maken zijn. Dus ja, nee, dat gaat door, joh. Ja. Euro Sonic Het grote. Uh, Eurasonic Sonic slag komt eraan. Mm -hmm. Volgend weekend daar spelen we. Dus het gaat ook wel weer door. Maar ik denk wel dat dit wel. Uh, ja, dat dit wel een hele bijzondere. Echt een hoogtepunt gaat worden. Echt een album-release. Uh, ja, gewoon echt een groot feest wordt het wel. Ja, Zeker. Uh, nou hoorde ik je ook iets zeggen over Eurosonic Noorderslag. Noordenslag. Uh, ja. ja, hoe is dat uh, tot stand gekomen dan? Ja, we zijn geboekt door uh, Hans Hanneman. En uh, ja, die, die uh, benadert artiesten, die heeft een heel leuk zaaltje. En uh, Tim Knol speelt daar bijvoorbeeld. En we uh, gaan dat wel in akoestische setting doen. Dus het is dus ook wel een groot, groot contrast met de Melkweg. Uh -huh. Waar we met een uh, tienkoppige band staan. En daar gaan we gewoon uh, intiem akoestisch spelen. Um, maar dat, dat wordt hartstikke leuk. En dat is gewoon altijd een groot gekhuis, dat festival, waar de hele muziekwereld bij elkaar komt. Mm het -hmm. wordt een dolle boel. Ik geloof dat we daarna nog <coughs> naar een bowlingfeest gaan, dat om twaalf uur begint, s'nachts. Ja, ja. <laughs> dus, nou, dus, ja, uh, het is ja. Nou ja, goed. Het, het zal nog lang in ieder geval uh, uh, blijven heugen, in, die, in elk geval. Ja, dat zeker. Ja. Ja. Um, je had het over akoestisch. Uh, ik weet dat jullie ooit hier geweest zijn... Ja. ja, dat is al een tijdje terug, maar uh, ik denk een jaar of uh, twee, drie geleden denk ik. ja. Uh, ja. Maar in, uh, volgens mij is het 2021 uh, en dat was in de periode van de Booty Call. Zeg je dat nog wat? Oh, zeker. Ja, ja. nou uh, laat ik dan maar eventjes uh, toevallig ook deze erbij de, de, de, de pakken. Uh, de, de versie zoals wij hem hier hebben uh, laten horen. Hier is Kafka met Booty Call, de alternatieve VM versie.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 escaping this go ahead be a miracle now, now everything, everything i need is cigarettes and some dameron i felt the breathing of the animals Plaatsheid heet de band. En ze gaan een EP-release show houden. In de Gebroeders de Nobel. En dat is in Leiden. Dat gaat plaatsvinden op een donderdagavond. Dat is over een week of 6, 7. En dat is om 7 uur op de schrikkeldag van dit jaar. 29 februari. Daar zullen deze jongens te horen zijn. Sinners Sin is het nummer wat je net hebt gehoord. Daarvoor hoorde je Kafka met Boody Call. We hebben er nog. Een paar die we nog laten horen. Zoals deze van Jolan. Nee, ik zeg het uh, verkeerd. Pinky. Uh, bom, bom, bom, bom. En dan ben ik weer even de draad van het hele verhaal kwijt. Ja, je hoort het zo in ieder geval. Nou, ik kan er wel wat over vertellen. Want het is uh, Purple Pinky. When you follow. Het is trouwens een uh, van de nummers die op een EP terecht gaat komen. En die EP die gaat morgen uh, verschijnen. Uh, dus Purple Pinky, dat is de naam. En achter Purple Pinky schuilt Jolan Lammertink. Ik uh, moet het even netjes zeggen, want ik uh, zat even de naam te kijken. Ja, je denkt hij heet Johan? Nee, Jolan. Dus met een L. En uh, dat is uh, het uh, verhaal en het uh, leuke van deze Jolan Lammertink is dat hij naast dit uh, eigen project ook nog actief is bij de band uh, waarvan ik op een gegeven moment uh, de functie van waarneem bij 3 voor 12 Noord-Holland. Dat is Marie van der Zalm, want uh, Marie en de Antoinettes, daar maakt dezezelfde Jolan Lammertink ook nog eens een keer deel uit. Dus het is heel erg uh, fijn om dat allemaal een beetje zo uh, te kunnen horen. Um, dat is uh, uh, dus uh, een beetje de afsluiting van deze Alternative FM. We hebben er nog eentje. En dat is, ja, laten we dan nog, nog maar een keertje horen. Uh, het uh, nummer Astrid uh, van uh, het album Youthcare. Maar dan het openingsnummer. En dat is Miramaze. En volgende week zijn we er weer. Maar dan weer met live muziek. Want dan komen Marble Waves naar de studio. Dus tot volgende week.